Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 85, opgenomen op dinsdag 11 juni 2013. Goedemorgen. Een goedemorgen. Puh, en lijkt wel alsof we op vast op dinsdag de podcast gaan doen. Blijft dat? Uh... Ja, op maandag gebeurt het allemaal hè, dan... Uh... Draait de molen van de tablets? Nee, nee, ja goed, dat is toevallig. Ik was er gisteren nou. gister ook niet, maar ja, nee ja, goed, uh, het is dus weer dinsdag en uh, dus maar weer tijd voor een, uh, voor een nieuwe aflevering van uh, Deze Week in Tablets. En natuurlijk komt dat er hartstikke goed uit omdat gisteren WWDC was ja. en ja, onze eerste blikken hebben gehad op uh, iOS 7 uh, of 7, hoe je het ook wil noemen. Uh, maar voordat we daarover gaan hebben, denk ik dat het gewoon handig is om uh, eerst even de, de laatste nieuwtjes van de afgelopen week, die na nou, Computex, dat was natuurlijk een drukke week met een drukke podcast. Ja. Uh, wat, is de, wat, wat herinner je je daarvan? Is er iets wat uh, nu je een week verder bent dat je zegt, maar, wauw, uh, dat vond ik echt wel, wel cool? Nou ja, het meeste interessante hebben we eigenlijk vorige week wel behandeld. Een aantal ASUS tablets die ik wel interessant vond, op het gebied van Android dan. Voor de rest was, was er heel veel leuks en moois te zien. Maar ik had niet echt direct iets wat er bovenuit sprong. Er waren meer opvolgers en dan natuurlijk weer die Tegra 4 processor... in plaats van de Tegra 3, hoge resolutiedisplays. Um, ook, ook weer budgettablets, tussen aanhalingstekens die, die beter worden. Hè. Vorige week ook gezegd dat, dat je ook voor 150 euro tegenwoordig... toch best wel wat specificaties mag verwachten. Um, ja, ja, de, ik bedoel niet een herhaling van al het nieuws. Ik bedoel meer van, is er iets wat weet je zegt van uh, Computex 2013? Dat was geen herhaling, ja, wat samenvatting. Oh, sorry, ja, ja, whatever. Maar, uh, uh, maar iets wat je, dan je dan herinnert als, zo, zo, ga ik, uh, w, uh, zo ga ik Computex herinneren, zeg maar. Dit was de Computex nou, waar is ik... Dat was mijn samenvatting, zo herinner ik het. Oké. Okay. <laughs> nee, ja, goed, nadat we dat besproken hebben, is er eigenlijk vrij weinig... Uh, uh, ...heel interessants meer gebeurt. Er is nog één dingetje wat ik, wel, wat ik wel interessant vond... ...en dat was uh, NVIDIA, de chipfabrikanten ...die uh, toonde een nieuwe uh, stylus input techniek. Oké, okay. dat, dat houdt eigenlijk in dat uh, tablets of smartphones... ...die uitgerust worden met een nieuwe Tegra 4 processor... ...en daar een beetje software bij krijgen dat die meer richting Active Digitizer kunnen. Dus die, kunnen dan, die displays kunnen dan uh, uh, drukniveaus accepteren... dus uh, wel minder dan een Active Digitizer. Maar je kunt er meer, uh, uh, meer mee doen met een stylus. Uh, en volgens NVIDIA kan dat 20 dollar per smartphone of tablet besparen... en kunnen meer apparaten dus met geavanceerde stylus techniek uitgerust worden... Uh, dus dat, dat vond ik wel een interessante ontwikkeling. Uh, en dat gaan we dus waarschijnlijk op meer uh, tablets en smartphones terugzien. Oké. Okay. Voor de rest... Uh... Nee, voor ja, de rest maar eigenlijk is... het, het nieuws wat ik me van vorige week het meest herinner is die uh, Sony Xperia ZU. Of in ieder geval die Fablet-achtige apparaat. Maar dat was niet echt Computex, toch? Nee, dat was daarna een gerucht. Uh, de, het is overigens nog steeds een gerucht. Oh, oh, oh. Dus nie, niemand heeft het nog bevestigd of zo, maar... Uh, het ging eerst onder een andere naam. Ik weet niet meer. Iets met een T. En, en nu is het inderdaad... T.U. Hè? Uh, huh? Nee, nee, nee. It's, it's, uh, to to toga of zo. De Sony Toga. En het is nou de Xperia <laughs> ZU uh, geworden. <laughs> de ZU. Uh, ja, dat schijnt een fabule te zijn. Van, van 6,4 inch uit mijn hoofd. Uh, ja, met allemaal high-end specificaties. Uh, die zou ergens eind deze maand gepresenteerd moeten worden. Als we... Uh, ...de uitnodiging van een persevenement mogen geloven van Sony. Dus dat gaan we eind deze maand pas zien. Uh, maar het is wel, wel iets interessants. We 6,4 inch. Ja, kun je het nog een smartphone noemen? Die discussie kunnen we weer gaan houden. Uh, het komt wel erg dicht in de buurt van 7 inch. Dus, ja, right. ja, dat is ook alweer ja, weer zo inderdaad. Goed, een paar andere kleine nieuwtjes die ik zie dat je hebt opgeschreven. We hebben het natuurlijk al een paar keer over die kleinere Windows 8 tablets gehad. Ik weet niet of daar nu nog wat aan toe te voegen is... Ik zie dat je ook Lenovo hebt genoemd. Is dat, uh, is dat nieuw? Nou ja, Asus en Lenovo zijn nieuw. Uh, Lenovo heeft uh, tijdens Computex uh, al waren met prototype... Uh, twee uh, Mix tablets getoond. m i, -I x um, dat Een 7-inch en een 10,1-inch. En het uh, 7-inch model is dan spreken het kleinere model. Die worden met Windows 8 uitgerust. En Asus heeft uh, bevestigd, die uh, CEO van Asus, Jerry Shen... Oh A6, ja, die snap ik de verwachting Die ja. heeft gezegd, uh, oké, okay, na augustus, of eigenlijk in de herfst... komen wij met onze eerste kleine Windows 8 hebben... met een formaat van 8 inch. En uh, die komt uh, voor een prijs tussen de 300 en de 400 dollar. Wel gaf hij aan van, uh, dat hij het niet zo verstandig vond... dat fabrikanten nu ook 32 gigabyte of kleinere versies... met Windows 8 uh, gaan, gaan lanceren, want... Hij zegt, ja, je bent al meer dan 20 gigabyte kwijt aan Windows 8 zelf. En ja, daar heeft hij absoluut een punt. Dus, uh... Ja, nee, daar ben ik het ook helemaal, uh, helemaal mee eens. In het verlengde daarvan heb jij ook nog zitten ergeren, las ik op tablets, gezien, uh, dat uh, uh, de boodschap van Microsoft niet echt duidelijker wordt. Want ik heb begrepen dat je, als je nu een win kleine Windows 8 tablet gaat kopen, op het moment dat die dingen op de markt komen, dan krijg je er gratis Office bij. Ja. En tijdens die presentatie van zeg maar dat dat naar buiten kwam, had Microsoft ook een bericht van joh luister, het is allemaal leuk natuurlijk, maar desktop interface voor tablets is niet echt uh, handig, wat wij natuurlijk al een jaar roepen en <laughs> trouwens wat iedereen al een jaar roept, maar eh... Uh, dus... Office draait toch echt in de desktop interface en ook op de 7-inch tablet, toch of niet? Ja, precies. Nou ja, het, het waren wel gescheiden presentaties. Microsoft heeft iets van 5, 6, 7 presentaties gehouden en, en door allemaal verschillende personen. En dus dan kun je het krijgen dat ze elkaar gaan tegenspreken. Maar ze hadden Aha. wel allebei goede punten. Want inderdaad, in de ene presentatie had ik gezegd uh, Office gratis voor kleine tablets. Dat is allemaal leuk en aardig. En toen kregen wij de vraag van... Uh, Tenminste, ik kreeg de vraag, van ja waarom dan? Waar, waarom leeft Microsoft Office nou mee op kleine tablets en niet op de grote tablets? Nou ja, dat is gissen, dat weet ik niet. Misschien omdat als je een kleine Windows 8 tablet koopt... dat je zelf toch die neiging al minder hebt om Office te gaan gebruiken. Maar goed, die krijg je er dan dus bij. Tijdens een andere presentatie zegt Microsoft... Uh, als je de desktop interface op kleine Windows 8 tablets gaat gebruiken... dan kan dat problematisch zijn... En dus het is af te raden die desktop interface te gebruiken. Blijf vooral in die metro interface. Maar om het je... te proberen geven we jullie Office, zodat je die ja, is zelf kan ergeren. wat jij zegt inderdaad. Office draait gewoon in de desktop interface. Je, je, je klikt wel op het icoontje in de metro interface, maar je wordt gewoon geredirect naar de desktop interface. En ik kan me niet voorstellen dat dat comfortabel werkt. Uh, want het is gewoon veel te klein. En dit, dat vond ik zelfs op sommige tablets die ik nu heb gehad, Windows 8, het waren 10x1 en zijn groter, vond ik het al te klein. Zeker ja. om een touch te bedienen. Dus... Ja, ja, ik denk stand. dat het erop wijst dat er gewoon een Office uh, Metro versie gaat komen binnenkort. Ik hoop het inderdaad. Maar goed, waarom dan nu al de desktop versie meeleveren? Ja. ja, ik denk dat het dan is van dat je dan gaat gewoon upgraden. Dat zou Zo. inderdaad kunnen, laten we het hopen. Dat, dat lijkt me wel het meer logisch. Want het is gewoon natuurlijk uh, ja, wat ik zeg, het, het wordt er allemaal nog verwarrender op. Uh, mijn argument is eigenlijk, of mijn, mijn gedachtegang was eigenlijk. Waarom lever je op die kleine tablets dan Windows 8 mee en niet Windows RT als je toch nog een toekomst van Windows RT ziet? Want het is gewoon Windows RT dan. Ja. Oh je... wacht, dit is natuurlijk ook nog eens een keer Windows 8 inderdaad. Je, je mag dus niet die desktop interface in en je krijgt er Office bij. Kortom, Windows RT. <laughs> ja, nou dat ja, is pretty weird. We gaan het natuurlijk zo over iOS 7 hebben, of 7 en... Uh... Het zou natuurlijk best wel funny zijn als, uh, als tijdens die presentatie wordt gezegd van... Hé uh, hey, luister, dit is ons nieuwe iOS, maar doe het settings scherm maar niet gebruiken, want uh, dat is een beetje kut. Uh, of, uh, <laughs> we hebben wel mappen nu, en met, mappen met pagina's, maar doe dat maar niet. Want, uh, ja, zoveel, ja, alles is ook op de iPad mogelijk, maar doe het maar niet, want het werkt niet zo goed. <laughs> ja precies, dat is wel pretty weird. <laughs> Oké, okay. ah, nou ja, eigenlijk uh, zijn we dan denk ik door de kleine nieuwtjes alweer heen. En dan is het gewoon tijd om eens even te vragen aan jou, van, wat vind je van, uh, van het nieuwe iOS? Ja, ik was flink geïrriteerd gisteren, want ik was natuurlijk op uh, het plan om alles te gaan kijken. En, uh, maar die video die haperde bij mij door mijn scheid internet hier in Italië. En ik, ik heb echt van de presentatie tot en met de, de MacBook Air alles uh, goed kunnen volgen. En daarna was het uh, haperend en heb ik maar uh, wat live blogs op jou aangezet. Uh, dus ik heb de, de helft maar half meegekregen, maar toch een totaalplaatje kunnen schetsen, denk ik. Uh, gisteravond vond ik het allemaal nog wel leuk, toen ik het allemaal een stukjes voorbij zag komen. Het is natuurlijk een, een groot redesign, dat is eigenlijk het belangrijkste. Het uiterlijk is aangepast, simpeler, strakker, uh, andere kleurpaletten, geen 3D-effecten. Dat skeuformisme, hoe noemen je dat? Skeuformisme? Skeuomorphisme. Ske Skeuomorphisme. Skeuomorphisch ja. of zo in Nederlands? Ik weet niet. Geen idee. Dat is dus verdwenen. Ja, ja, ja, ja. Ik vond het gisteravond vond ik het allemaal wel, wel, wel leuk. Hè. Dat strakker, daar hou ik wel van. En toen keek ik vanmorgen een beetje de screenshots door van mensen die, die op Twitter bezig waren en hun eerste versie preview geïnstalleerd hadden. Ja, toen vond ik het allemaal toch wel heel erg uh, lelijk, minimaal <laughs> overgekomen. Ja, nou lelijk wil ik niet per se zeggen, want ik hou al van strak, maar kinderlijk vond ik nog de beste omschrijving en, en te minimaal toch wel. Ja, ik, ik ben er nog niet over uit. Ik vond het gisteren meteen al dat ik dacht van, holy balls, die uh, icons gotta go, weet je wel, oprotten met die, met die, met die troep. nee ja, ik was er niet kapot van, in ieder geval, van de, van de redesign als het gaat om, de, om hoe het homescreen eruit ziet. Uh, ja. Ik vind, die, ik vind die, uh, die icoontjes en zo, ja, ik, ik weet niet, ik ben er niet kapot van, dat zal ik natuurlijk wel weer wennen en uh, dat, uh, dat zal wel weer loslopen. Um, Los daarvan vind ik de, de andere, zeg maar, uh, redesign-elementen... dat vind ik op zich wel interessant. Ik vind uh, het wel mooi hoe de nieuwe kalender eruit ziet. De e-mail-applicatie ziet er oké okay uit. Ik ben bang dat ik heel erg moet gaan wennen aan uh, Safari. Mm -hmm. uh, want tot nu toe uh, fullscreen-opties, zeg maar. En dan bedoel ik, is eigenlijk zo'n fullscreen-optie... waar die URL-balk uh, ja, een gekkere functie krijgt, zeg maar. Dat hij verkleint en dan bovenin blijft hoveren en dat soort bullshit... Ja, tot nu toe ben ik er nooit echt heel erg kapot van. Um, dus ik denk dat dat een hoop gewenningen gaat vergen. Maar dat ziet er allemaal wel kijk uit. En ik vind bijvoorbeeld Control Center, dat vind ik wel heel erg tof. Um, ja, de, zeg maar... de functies zijn wel tof, maar het is vooral de, de, die... Kijk, als je nou, ik zie nou zo'n plaatje van, van, van zo'n beginscherm voor me... met al, al die apps van, App, van Apple zelf. En er komt bij mij onrustiger, drukker over dan dat het eerst was. En dat is volgens mij juist het idee achter de nieuwe vormgeving... dat het rustiger moet zijn. Het, er zijn zoveel verschillende kleurstellingen die nu gebruikt worden... en dan ook krijg je die transparantielagen er nog overheen... in sommige apps en toetsenbord bijvoorbeeld. Ja, ja, ik denk dat het wordt er niet rustiger zijn. op. Nee, ik denk dat ik het wel met je eens ben. En, uh, en ik denk dat het alleen nog maar erger wordt op het moment dat je je scherm populeert met andere apps. Dus ja. uh, apps die nog wel een ouderwets icoontje, of hoe je het ook wil noemen. Ik ja, weet niet precies. hoe dat precies zit. Want volgens mij, uh, als je nu een app-icon inlevert bij Apple, dan zit die glossy laag zit daar niet overheen. Hè? Dat is zeg maar system-wide, dus dat gaat automatisch. Dus wie weet gaan die er dus dan ook automatisch uit... Uh, dus misschien wordt het daardoor toch allemaal wel wat platter... en iets beter bij elkaar passen. Maar ik, ik ben het helemaal met je eens. Uh, het ziet er ja, niet echt rustiger uit. En ook sommige andere redesign-elementen... zijn niet per se rustiger geworden, inderdaad. Uh, zelf vind ik dat transparante laagje... Dat, dat, dat kan ik wel op zich wel waarderen. Want ik denk dat dat gewoon heel erg goed... Uh, communiceert wat je aan het doen bent, zeg maar. Van, dit ligt er overheen, dus het is tijdelijk... en je app aan de onderkant draait dus nog... Uh, ik denk dat dat op zich wel... Uh, ja, precies. Dit is een meer een uh, contextelement, inderdaad. Ja, ja, en ik denk dat dat op zich handig is. En ik ben ook blij met uh, mappen waar je meer dan... Uh, weet ik veel... Wat is dat nu? 18 of zo? In ieder geval x-aantal apps in kan doen. Zodat je één gamefolder kan maken... en niet gamefolder 1, 2 en 3 nodig hebt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat soort dingen zijn allemaal wel cool. Um, nieuwe notification... Uh, of ja, notification update met een, zeg maar een preview... van wat er die dag gaat gebeuren. Ja... Redesign, zeg maar. Ja, okay, ook okay. mm. okay, RC. Daar ben ik niet echt kapot van. Ik vond wel denk... apart... Die, die, uh, die, uh, die icoontjes zijn natuurlijk allemaal vernieuwd. Hè? Um, die, de Game Center icoontje... heeft als enige icoontje nog wel 3D-effect. Ja, er zijn zo'n balletjes, in Volgens mij hebben er wel meer dingen echt... een, een, een, een 3D-effect, hoor. Ik weet niet of... Van, ik heb niet alle Apple-icoontjes uit mijn hoofd geleerd... maar het zou kunnen... Uh, ja, durf ik niks... dat uh, ja, bedoel ik mee te zeggen van, het, het, ik heb het gevoel dat het nog niet helemaal strookt met elkaar. Uh, uh, ik, ik zie nou het startscherm voor me, dat is gewoon de, de, de feature foto uh, in dat artikel. Uh, dat is zeg maar, alleen dat Game Center heeft zeg maar nog het 3D effect in de vormgeving ergens zitten. De rest is echt plat inderdaad. Uh, ja. Oké, okay, maar... <laughs> Ja, okay, het is duidelijk dat jij vooral de icoontjes interessant vindt. Nou ja, dat ik is ook hetgene uh... wat je vooral ziet als je het er de... Ja, ja op nou zet. Ja, ik probeer het ook, <lacht> ook over de andere functies te hebben natuurlijk. Over in ieder geval andere uitbreidingen. Maar inderdaad, de icoontjes, ik denk dat het heel duidelijk is. Ik ben er in ieder geval nog niet kapot van. Ik weet niet of het een gewenning is of dat ik het gewoon echt lelijk vind. Uh, ik denk dat ik het gewoon eventjes moet gebruiken. En, en nogmaals, alles went, zeg maar. Ik vond een heleboel elementen binnen Android ook echt ugly. Echt ugly as fuck. En uiteindelijk ben ik er ook aan gewend en dan erger ik me er helemaal nooit meer aan, zeg maar. Mm -hmm. Dus hè, dat kan ook voor iOS misschien wel gelden. Alleen, het, ja, dat is inderdaad een grove tegenvaller. In ieder geval in eerste instantie, vind ik. Uh, maar ik had het ondertussen al over hele andere dingen natuurlijk. Uh, de notification center met die updates, uh, dagview. Uh, oh, airdrop wou ik nog noemen. Airdrop vind ik wel heel erg cool. Uh, dat is makkelijker delen, zeg maar, naar, naar je iOS-apparaat uh, toe. Dat lijkt me wel wat. En uh, zo zijn er natuurlijk wel een paar kleine dingen... die, die, die zeg maar, uh, toch interessante functionaliteit toevoegen aan, uh, uh, aan iOS. Uh, ook bijvoorbeeld nieuwe functies van Siri en dat soort dingen. Nou, dan moeten we nog maar zien uh, ook hoe dat in Nederland werkt. Maar ja, dat is toch wel weer duidelijk uh, second gen. En dat is op zich grappig, want volgens mij is Siri op dit moment nog niet eens uit beta dus misschien is het dan wel de, de de de eerste versie die ze zeg maar benoemen als echte versie mm -hmm. Ja, en verder heb je me door, dat, door die icoontjes, weet ik het eigenlijk, ben ik een beetje mijn train of thought kwijt. Maar... Je gaat er zo snel doorheen. Ik dacht, daar kunnen we het wel even over hebben. Ik was nog helemaal bij het homescreen. Ja, ja, daar bleef je maar over gaan. Ik denk van, nou, heb bleef ik je zo, maar eh, over gaan. Eh, heb ik nu al gehad, weet je ik, ik, ik, ik erg me zo aan het homescreen dat ik het gewoon er niet eens over heb, weet je wel. Ja, ah, ah, nou, ah, Multitasking bijvoorbeeld vind ik, vind ik wel een stuk beter geworden. Ja, ja, dat weet ik niet, maar inderdaad. Ik heb het inderdaad ook even voorbij zien komen. Dat ja, ziet er cool dat uit. Je zegt, ja. Android, ja, is dat een Android? Nee, webOS was dat volgens mij. Ja, weet WebOS dat je webOS-ies. Dat je een kleinere versie van je app ziet, dan kan je doorheen bladeren. Um, wat ik wel interessant vond ook was... Uh, uh, ja, waar is die? Ik weet niet meer. Oh ja, uh, activation lock. Hè? Als, als je dus je uh, iPhone gestolen wordt. Ja, en je wil, wil hem swipen. Uh, wil jouw iPhone dus, de, de zeg maar. Dan kan je hem niet activeren. Want daar heb je jouw uh, uh, uh, Apple ID voor nodig. I like it. Dus dat is wel een handige uh, feature. Want ja, dan heb je er gewoon niks aan om een iPhone te stelen. In ja, dat, dat duurt een paar maanden voordat dat, uh, zeg maar, gepropageerd is onder alle boefjes. En dan, uh, en dan duurt het nog uh, precies na die paar maanden, duurt het nog precies 40 minuten voordat ze doorhebben hoe je het alsnog uh, kan wipen. Ja, precies. Nee, je bent inderdaad een paar weken veilig. Maar het, het, het idee is cool. Ja, ja nee, maar. Ja, sorry ja, dat, dat, ik dan, uh, dat ik dan te snel door die dingen heen ging, maar ik, zo heel veel, ja. ja. Zoveel heb ik daar uiteindelijk ook niet extra over te zeggen... want uh, ik weet niet, uh, zo'n dag na de, de, de, de morning after, om het zo te zeggen... ik, ik, ja, ik ben een beetje under-impressed, moet ik toch wel zeggen. Ja, ik denk dat je het vooral op je, op je telefoon moet zien. En, uh, en, en ook op je iPad. Want ik kan, ik kan me nu, nu nog bijna niet voorstellen... hoe het op mijn iPad Mini eruit gaat zien. Dat komt ook vooral omdat ze geen screenshots getoond hebben. Het ging echt over de iPhone... Uh, je moet het zien, wil je, wil je eraan kunnen wennen. Want die afbeeldingen, dat is allemaal wel leuk en aardig. Maar je moet ja. het interactief kunnen zien. En uh, sommige de elementen vind ik inderdaad mooi. Andere weer een stuk lelijker. En ieder, jouw homescreen ziet er straks weer heel anders uit... Dan het, van mij door, dan het van mij door het gebruik van een andere achtergrond... andere apps, andere instellingen. Dus ja, dat is nog lastig te zeggen. Wat ik wel opvallend vond, uh, daar heb ik het net toevallig over... dat we van de iPad eigenlijk niks gezien hebben... En, kan ik daaruit opmaken, kan ik daaruit afleiden dat ze eigenlijk toch best alles een beetje tussen aanhalingstekens gehaast hebben moeten afronden om het te kunnen presenteren? Ja, ik denk dat het niet uh, heel erg onredelijk is om dat te bedenken inderdaad. Ik denk dat uh, uh, het feit dat we daar nog niks van hebben gezien inderdaad betekent dat het nog niet af is. En dat daar dus nog uh, aan gewerkt wordt. En Ze, ze hebben ook tijdens je presentatie gezegd uh, de beta voor iPad komt de uh, komende weken. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat dat gewoon niets anders betekent dan uh, hebben we vandaag nog niet klaar. En dus is het nog niet af. Ja, want er werd in dat één screenshot getoond, maar ja, goed, daar konden we niks uithalen. Oh, daar heb ik niet eens gezien. Op het einde, helemaal op het einde. <laughs> uh, iTunes Radio, daar wil ik het nog wel even over hebben. Dat is eigenlijk gewoon een, een, een, een Spotify-concurrent, toch? Nee, ik nee, ja, nee, denk eigenlijk niet. Ik denk dat het veel meer een RDO of Pandora... Uh, concurrent is. Spotify is... Wat legt mij dat... het verschil eruit? Nou, zover ik het, eh, nogmaals, ik heb geen ervaring mee nog, hè, want ik, ik heb alleen die presentatie gezien, maar Spotify kan je dus zeggen van, hé, hey, uh, ik ben fan van... Uh, God, van wie was je ook alweer fan? Uh, ik? Ja, dat weet je, zingt, ik hè, je, zingt, je zingt altijd dat liedje van... Uh, Abba. Van ABBA, hey, maar jij kan zeggen van hey, ik ben fan van ABBA en van Muse en, en maak, uh, voeg dit album en dit nummer toe aan een playlist en dan speel je dat af en je kan het offline beschikbaar maken en je kan uh, zoeken en je kan lijsten volgen van top 40's en van bedrijven en van vrienden en dat soort dingen um, en dat is zeg maar... Spotify betaal je een x-bedrag voor, tientje volgens mij. En dan heb je gewoon toegang tot die hele uh, bibliotheek van muziek. En daarnaast heb je dus gewoon ook eigenlijk zeg maar iTunes-achtige functies... door playlists te kunnen maken, favorieten te kunnen kiezen en dat soort dingen. Mm -hmm. Nu heeft Spotify wel een radio element, maar iTunes Radio is alleen maar een radio-element. En dat betekent dus dat je, zover ik kan zien... geen playlist kan maken, bijvoorbeeld. Je kan niet zeggen van... hé, hey, mijn favoriete nummer is uh, uh, Staying Alive... en zet die uh, op nummer 1 in mijn playlist. En mijn tweede nummer is het, uh, het hele album van ABBA... En zet die in mijn playlist. En dat je dus je telefoon aanzet en zegt van speel mijn playlist. Ja, dat begreep nee. ik er wel uit. Want ik zag hem een demonstratie maken van je eigen radio radiostation radio, radio aanmaken. Tussen en toen voegde hij daar uh, uh, uh, twee nummers aan toe. Eentje van Maroon 5 en eentje van... Uh, nee. hij, hij, dat, nogmaals, dat is zeg maar uh, meer Pandora en Sport. Uh, audio. Het is op basis van dit nummer maak een uh, ding is. Dus dan neemt hij natuurlijk dat nummer wel mee. Yeah. Maar hij maakt een radiosender die allemaal soortgelijke muziek heeft, zeg maar. En dus okay. is het niet dat je controle hebt over uh, het volgende nummer. Je kan wel zeggen van never play this song again, zeg maar. Of uh, um, speel meer oh, muziek van, de, yeah. van van deze uh, van dit genre of van, van deze smaak, whatever. Hm. Maar zoals ik zie is dat nog niet echt... Uh, uh, het is niet te vergelijken met Spotify, denk ik. Ik denk dat je okay. het echt met... Dus uh, het grote verschil is zeg maar het, het feit dat je niet individuele nummers kunt luisteren steeds. Je kunt skippen. Dat is zeg maar het idee, toch? Zoals ik het nu zie, inderdaad. Het grote verschil is inderdaad dat je geen playlist kan maken. Ja. Oké, okay, ja, dat is toch wel een minpunt voor mij. Hè? Je kan wel radiosenders maken, zeg maar. Maar, ja. dan, maar, maar uh, je moet ook goed voorstellen: het is een gratis dienst. Overigens geen advertenties op het moment dat je iTunes Match gebruikt. Ja. Maar het is dus puur bedoeld om je tot nieuwe muziek uh, te introduceren. Er is overal hè? een en, koopknop. Ja. Precies. En dat is de reden, denk ik, dat, dat al die, uh, hoe noem je dat? die uitgevers daarmee akkoord zijn gegaan. Um, daar is het dus voor bedoeld. En Spotify is dus niet bedoeld om jouw muziek te laten kopen. Nee, Spotify is bedoeld om jou volgende maand weer een tientje te laten betalen. Mm. Omdat je Spotify gebruikt als jouw muziektoegang, eh, zeg maar. Ja, en dit is eigenlijk een ontdekkende functie. Wat je natuurlijk gewoon kan implementeren als een radio. Wat overigens eh, beste charmes heeft, natuurlijk. Want ik luister ook regelmatig gewoon radio. Omdat je anders alleen maar die drie nummers van Abba die bij je favorieten <lacht> horen. <lacht> eh, voor, voorbij komen, weet je wel. Dus, eh, maar ook dat weer, het is van Amerika in eerste instantie. En uh, ja, dat zal nog wel even duren voordat het naar Nederland komt, ben ik bang. Ja, ja, inderdaad. Uh, we gaan het zien. Ja, dat, uh, dan zijn we er al toch best wel snel doorheen, volgens mij. Ja, precies. Ik denk het ook. Het zijn natuurlijk wel dingen die we nog niet genoemd hebben, zoals dat je bijvoorbeeld uh, kan gaan delen naar iemand anders. Een fotostream binnen iOS 7. Filters. Dus filters, inderdaad. Ja. Oh, je bedoelt, uh, ja, sorry, Foto fotostream. Ja. ja, maar je noemt ook inderdaad veel. maar even fotostream. Is uh, bijvoorbeeld als voorbeeld... Uh, um, uh, mijn moeder heeft thuis een Apple TV staan. Ik zou dan in, in principe op termijn dus... Uh, uh, ...foto's naar haar fotostream kunnen sturen. En mijn broertje ook. En een andere familie. En whatever. Zodat zij dus de haar screensaver... ...automatisch onze nieuwe foto's... ...die wij met haar gedeeld hebben voorbij zien komen. Ja. Of voor oma of zo, weet je wel. Dus uh, nogmaals, voor 100 euro zo'n kassie... Uh, ik denk dat dat een heel interessant apparaat is. Als je, ik heb toevallig echt een iOS-familie. Echt oom en tante, oh, iedereen loopt zo'n beetje met een iPhone-achtig apparaat rond. Uh, super interessant om oma zo'n ding te geven. Allemaal 5 euro inleggen of een tientje inleggen. Uh, oma de televisie aansluiten, zeg maar, kastie eraan. En ze, ze kan al onze foto's voorbij zien komen, zeg maar. Wat gewoon hartstikke leuk is, natuurlijk. Mm. Nou, de foto-app is ook veranderd. Uh, er zijn nu vier apps in één of whatever. Je kan. Uh, Foto's maken, foto's met filters maken, vierkante foto's maken, films maken uh, en een panorama. Mm -hmm. Ja, dat soort dingen. Kijk, uh, net zoals de nieuwe stock-app en de nieuwe aandelen-app uh, dus aandelen en de nieuwe weer-app en de nieuwe camera-app en dat soort dingen. Ik denk dat het een heleboel van die iOS-achtige um, nieuwigheden maar half interessant zijn, zeg maar. Want er zijn altijd... ...third-party apps voor die bij jouw smaak passen, zeg maar. Ja. Sommige mensen nemen alleen maar foto's met een iPhone in Instagram. Of uh, gebruiken, zoals ik gebruik, Fantastical als kalenderapplicatie. Of gebruiken een andere applicatie om het weer te doen. Want overigens, die weerapplicatie lijkt super erg op mijn favoriete Yahoo weerapplicatie. Mm -hmm. uh, dat is bijna hetzelfde, zo te zien. Uh, maar... Dat, dat soort dingen, ja, dat zijn leuke nieuwigheden, zeg maar, waarvan ik niet weet hoe belangrijk ze zijn. Ik denk dat je het vooral moet zoeken in die functionaliteit die je een beetje op OS-niveau toevoegt. Dus betere multitasking, uh, uh, control center, airdrop, uh, shared photo streams, um, wat, wat, wat was er nog meer? Nou, dat soort dingen, zeg maar. Ik denk dat dat uiteindelijk het verschil gaat maken voor... Uh, voor uh, hoe populair of hoe goed iOS ontvangen gaat worden, de nieuwe versie. Ja. En of je het nou mooi vindt of niet... ik denk dat dat een van de uh, een weinige sterke punten... of nee, weinige, dat weet ik niet... maar een van de sterke punten is wel dat... het is in ieder geval wel weer uh, zo anders... Uh, zonder dat je überhaupt opnieuw hoeft te gaan leren hoe het werkt... maar het is wel zo anders dat het zometeen als een nieuw apparaatje aanvoelt. En ik denk dat dat... Uh, bij dit soort software-updates toch wel interessant is. Ik denk dat je daar wel weer een hernieuwde interesse in een apparaat voor, uh, voor teweeg kan stellen, zeg maar. Dus een iPhone 5, en vooral een witte iPhone 5, die krijgt waarschijnlijk wel weer gewoon een uh, nieuwe influx aan aandacht van mensen die in de markt zijn voor een smartphone en nog niet hebben kunnen kiezen tussen Android en iOS. Mm -hmm. Het voelt in ieder geval niet meer een beetje verouderd aan, zeg maar. Ja, precies. En wat, wat, wat, jij, uh, wat vond jij van dat... Uh... Uh, hoe noem je dat, dat diepte idee achter het homescreen. Ja, um, <laughs> ik zie me dat zelf niet echt gebruiken. Ik, ik zit, zit al echt al te denken van, wow, welke, welke background kan ik nemen... waar dat niet zo heel erg opvalt. Ik weet ook niet of je dat uit kan zetten. Um, ik vind het wel geinig. En als je ziet hoeveel mensen met een foto van hun kind... of wat dan ook op de achtergrond rondlopen... Uh -huh. en er zit altijd zo'n oog onder een, onder een app van, uh, weet ik veel... Uh, Onder de foto app of onder de whatever app. Uh, ik denk dat het wel geinig is dat je hem kan tilten door, door meer van die foto dus te zien. Maar is het en, functioneel of is het leuk? Oh, dit is gimmick. Okay. Ik zou niet weten in, uh, wat ze daaraan hadden kunnen doen om het functioneel... Ja, functioneel, het werkt. Dus ja, het is functioneel, maar het is denk ik puur gimmicky om uh, zoiets... Uh, nou, uh, functioneel in de zin van, volgens mij omschreef Apple het als natuurlijkere weergave van je icons en achtergrond. Natuurlijker in de zin van, uh, ja, dat is lastig, uh, dat het met je meebeweegt je, als je je ja. telefoon beweegt. Ja. Ja, ja, er is ook zo'n zo zo <kwijnt> volume slider nu in iOS, dat als je je telefoon tilt, dat de schaduw daar overheen uh, een beetje meebeweegt, zeg maar. Mm -hmm. uh, een heleboel mensen waren... oh wow, kijk dan hoe cool... Uh, ja, ik heb zoiets van... Uh, hoe the fuck cares echt, weet je? Ik, ik heb daar niet echt wat mee. En ik kan me voorstellen dat dat... Uh, je telefoon wel... Um, ik weet niet of responsive het goede woord is, zeg maar. Maar het, uh, het geeft je gevoel wel... de telefoon waarschijnlijk wel... Of je iPad wel meer het gevoel... Dat hij precies weet wat er gebeurt, zeg maar. Weet je wel? Dus hoe je hem houdt en dat soort dingen. Ja. Um, ja, functioneel of gimmick of leuk of niet leuk. Ik, ik, ik weet nog niet. Ik zou dat eerst een beetje mee moeten maken. Ik denk dat dat wel een van de dingen is... waar ik me op zich een beetje aan zou kunnen gaan ergeren. Um, want bijvoorbeeld ook uh, zit ik in, vind ik niks irritanter dan dat, dat ik iets aan het lezen ben en op bed lig... en ...mijn hoofd wil laten rusten op mijn kussen... ...en dat het opeens mijn scherm draait. Weet je. Dat <laughs> rot op, hè. En dan snap ik dat de rotation locker is... ...en ik snap ook dat je um, via Control Center... ...makkelijker kan rotation locken... ...en al dat soort dingen, maar... ...dat soort gimmickies... Uh, ...zeker met dan hele kleine bewegingen... ...die ook al verwerkt worden op je scherm... ...ik weet niet of ik daar nou echt kapot van ben. Oké. Okay. Ayd, right. wil je you nog know iets kwijt over Mavericks? <laughs> Ja, nee, ja, goed. Kijk, uh, nee. <laughs> ja, ik, ik, ik ga dat wel kopen of downloaden, whatever. Uh, ik weet nog niet wat het gaat kosten, maar ja, ik gebruik een, uh, een MacBook en een tweede scherm. En eigenlijk gebruik ik mijn MacBook vooral in clamshell mode, dus dat die scherm dicht heeft. Uh, omdat ik tweede scherm in iOS of uh, in uh, OS het werkt wel, maar niet, eh, niet zoals ik het zou willen. En daar zitten een paar nieuwe functies in... waardoor ik denk dat ik het veel praktischer ga vinden... om twee schermen te gebruiken. het voor dat Mavericks is voor je MacBook of iMac. Ja, dat is dus OS, zeg maar, de nieuwe kat. Maar dan, nu is het een surfgebied in plaats van een kat. Um, super had <laughs> ik echt... Uh, ja, nou nee, ja, goed, uh, dingen als power savings en uh, sneller en oh, la dat zien we dan allemaal wel weer. Uh, ik zou het ook niet erg vinden als die kalender er iets uh, chiquer uitziet, want ik gebruik ook fantastical op uh, de Mac. Maar dat is meer een soort van toevoeging aan de kalender in plaats van een vervanging van de kalender op de Mac. En dus mag het voor mij er allemaal wel wat strakker uit gaan zien. Uh, maar, ja, Mavericks, het is uh, wat mij betreft een vrij kleine update. Uh, tenzij dus echt blijkt dat uh, uh, die MacBook nog weer langer meegaat of zo. Want mijn MacBook die gaat dus gewoon zeven uur mee uh, op batterij. En dat vind ik uh, pretty crazy. Uh, maar als dat bijvoorbeeld acht of negen uur kan worden, hè, uh, dat is helemaal ziek natuurlijk. Uh, of in ieder geval helemaal fijn. Ja. En dat is natuurlijk ook het belangrijkste wat er gisteren is aangekondigd met die, uh, met die MacBook Airs. Uh, ja, het is best wel insane dat ze zo'n dunne laptop hebben aangekondigd die 12 uur meegaat. Ja. Terwijl de concurrentie, en daar bedoel ik verder helemaal niks lelijks mee of zo. Maar een, uh, een S7, ding was ik echt enthousiast over. Maar die is gewoon na 3,5, 4 uur gewoon helemaal op. Ja, precies. Maar er moet wel bijgezegd worden natuurlijk dat al die Ultrabooks die een Haswell proces wil krijgen, flink uh, vooruit gaan qua batterijduur. Ja, precies. Dus is, het het valt te misschien inderdaad hoe dat zich verhoudt tegenover... <coughs> de, maar inderdaad, uh, twaalf ja. uur is, uh, <laughs> is lang. Ja, ja, precies. En ik denk dat die wel Ultrabooks uh, op Windows gebied misschien van vier naar zes uur gaan. Mm -hmm. En als deze van, van, van, van, van, van zeven naar twaalf of van negen naar twaalf uur gaan, ja, dat is gewoon een heel ander, ja, andere orde van grootte, zeg maar. Ja. En, maar goed, kijk, uh, uiteindelijk, uh, ik ga geen nieuwe MacBook Air daarvoor kopen in ieder geval ja, Maar verwacht je dat, uh, want nou is het natuurlijk, het, het was al redelijk verschillend, maar nu is het echt een, een hele andere wereld, iOS en, en uh, OS X. Verwacht je dat, dat Apple dat dan misschien toch nog weer dichter bij elkaar trekt om ook OS oh, X simpel Ik vind juist dat het nu weer dichter bij elkaar getrokken is. Ja? Ja, ik vind bijvoorbeeld, ja, kijk, dit stuk tablets magazine, dus we kunnen nu misschien niet al te veel over Mavericks zeggen, of Mavericks, whatever, OSX. X. Um, ik vind bijvoorbeeld uh, de tagging-feature van bestanden en van, uh, yeah, op, je, uh, op je Mac, ik denk dat dat uh, zeg maar in de hand werkt dat je veel meer een bestands. Systeem krijgt zoals je op iOS en dus niet echt zichtbaar, dus uh, een hiërarchische mappenstructuur zeg maar, maar dat je dus zoekt van: hé, hey, ik ben op zoek naar iets wat gaat over uh, uh, de reis naar China en dat je dat allemaal getagd hebt en dat je dat op die manier kan krijgen. De notifications, uh, push notifications komen eraan, notifications waar je op kan reageren komen eraan en uh, airdrop. En nogmaals, airdrop uh, dat werkt nu met Macs alleen, dus als wij naast elkaar zitten en dan zien wij elkaars Mac. De Finder en kunnen we het bestand naar elkaar toe gooien, zeg maar. Ja, ja. Uh, dat gaat soms ook met al je iOS-apparaten werken. Dat is ook een, een, een diepere integratie. Maar een samenvoeging van die twee, dat zie ik nog steeds niet zo snel gebeuren. En zelfs als Apple daar ongetwijfeld aan werkt, zeg maar, hè, en ook al jaren over nadenkt waarschijnlijk en uh, functies probeert en dat soort dingen, ik denk dat iets als Windows 8 uh, dat enthousiasme daarvoor ook wat getemperd heeft. Ja. Ja, ja, het zijn, het zijn heel, twee heel verschillende doelgroepen. En je moet jezelf de vraag stellen, moet je dat wel inderdaad samenvoegen? Moet je dat op dit moment al willen? Nee, ik denk nee. niet dat je dat op dit moment moet willen. Denk ik denk dat we daar ooit naartoe gaan? Ja, ik kan me wel wat van voorstellen dat we daar ooit naar zo'n soort situatie toe gaan. Maar nog niet deze generatie en nog niet de volgende generatie. Nee, en die daarna ook nog niet, denk okay. ik. Dus hè, dat duurt nog wel even. Oké, okay. nou ja, op, op naar de, het volgende bestuurssysteem zou ik zeggen, want we gaan uh, natuurlijk uh, hopelijk deze maand nog Android 4.3 Jellybean zien en natuurlijk Windows 8.1. Ja, precies. En uh, heel belangrijk voor Tablets Magazine, natuurlijk, om even te zeggen: uh, op dit moment hebben we alleen maar dingen gezien gisteravond in een filmpje en op live blogs ja. en dat soort dingen. En we hebben alle twee nog niet gekozen om onze iPhones uh, daarvoor op te offeren. No. <laughs> want uh, mijn iPhone is wat belangrijker dan een nieuw OS. Ik moet namelijk meebellen en e-mailen en dat soort dingen. <laughs> dus dat soort dingen doe ik eventjes niet meer. Um, over een paar weken, en wanneer dat dan is, dat zullen we dan wel weer zien... ...komt natuurlijk ook de, de iPad-smaak. En dan zullen we daar nog weer verdubbelde aandacht voor hebben. En die ga ik waarschijnlijk wel gewoon installeren als beta. Uh, zodat we daar wat meer over kunnen delen en ook wat meer over kunnen zeggen. Dus uh, op dit moment is het al, allemaal... Uh, ja minder interessant voor tablets magazine dan we in ieder geval gistermorgen nog gehoopt hadden nou. maar, maar wil niet zeggen dat het, uh, dat het niet kan komen en gelukkig hebben we nog inderdaad wat je zegt 8.1 en 4.3 of 5.0 whatever uh, allerlei nieuwe Androids ja dus uh, ja, nog staat er een hoop te gebeuren deze maand interessante maand en daarna gaan we allen op vakantie oh gaan we het allen? Ah, oh jee je hebt me ook gezegd <laughs> ja ja jee, ik, ik wist helemaal niet dat ik vakantie gekregen. kreeg Ship it, Holla. gezellig Oké, okay, nee, maar uh, dan uh, zijn we de volgende week weer. Misschien op maandag, misschien op dinsdag. Yes, tot volgende week. Adios.